Middernacht, dinsdag 6 maart. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen... tegen de nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu... na afloop van een overleg met president Obama in Washington. Hun gesprek ging vooral over het Iraanse atoomprogramma. Israël zegt dat Iran werkt aan een atoombom. Israëlische kabinetsleden hebben de afgelopen tijd... openlijk gezinspeeld op een aanval op nucleaire installaties in Iran... President Obama zei vandaag dat hij nog ruimte ziet voor een diplomatieke oplossing. In Rusland zijn honderden mensen opgebakt die meededen aan een protest tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Premier Poetin won die verkiezingen met meer dan 63% van de stemmen. Volgens de demonstranten is tijdens de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd. De G8-top in mei wordt niet in Chicago gehouden, maar in Camp David... het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Vorig jaar meldde het Witte Huis nog dat Obama de top op 18 en 19 mei... zou houden in Chicago, waar hij vandaan komt. Er is niet bekendgemaakt wat de reden is van de verplaatsing... maar Obama nodigt zijn collega-regeringsleiders in Camp David uit... om een vlotte discussie mogelijk te maken. Op de jaarlijkse conferentie van de G8... is de economische crisis waarschijnlijk het belangrijkste gespreksonderwerp. In Friesland is een helikopter van de luchtmacht de afgelopen avond beschenen met een laserpen. De reddingshelikopter hield een trainingsvlucht toen hij boven Sint-Anna-parochie drie keer werd beschenen, zegt de luchtmacht. De politie en de Marshalsee doen onderzoek. Volgens een woordvoerder gebeurt het steeds vaker dat luchtmachttoestellen worden beschenen met een laserpen. Het weer droog met vooral in het noorden en oosten opklaringen. Temperatuur vannacht van 0 graden in het noordoosten... tot plus 4 in het zuidwesten. Overdag wisselend bewolkt en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond. Monter stapten ze vandaag het katshuis in, Rutte en zijn secondanten. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe bezuinigingen. Nederland, zo zei Verhagen. Nederland is een welvarend land met zorg, onderwijs en sociale zekerheid waar we trots op mogen zijn. Ja, maar hoe lang nog? Morgen gaan 1700 scholen dicht. En vanaf 11 uur zullen thuiszorgmedewerkers zich verzamelen... omdat het in de thuiszorg ook grondig mis is. De Eerste Kamer debatteert over drie nieuwe wetsvoorstellen van de SP... om de marktwerking in de zorg enigszins te beteugelen. Dat is denk ik, de grote boosdoener. De markt, de vrije markt. Mijn gast, Jos de Blok, heeft heel handig gebruik gemaakt... van die vrije markt om te laten zien dat het anders kan. Met zijn stichting Buurtzorg Nederland... bewijst hij dat thuiszorg beter en goedkoper kan klanten bij, verplegers gelukkig, een bloeiend bedrijf, en dan te bedenken dat hij ooit CPN stemde. Hij is een oude communist, die tegenwoordig schouderklopjes krijgt van de hedendaagse vrije marktpolitici. Notabene, voor welk ideaal applaudisseren wij? Hartelijk welkom, Jos de Blok. Ja, dankjewel. Wat voor communist was jij? Ja, oh, wat voor communist. Um, nou, ik... Um... Vellen? Een Nee, fanatieke? nee, nee. Ik ben ik ben nooit zo politiek geweest, maar ik stemde. Uh, wel een, in die jaren een aantal keren op de CPN. Toen was... was ik 18, 19 jaar. En um, ik, had net, uh, ik zat net op de HAO in die tijd. En ik vond eigenlijk dat um, ja, de boel wel heel erg um, oneerlijk verdeeld was. De boel? In de wereld? Ja, of? ja, de wereld. Maar ook vooral daar waar mensen met geld bezig waren was het heel snel mogelijk om meer geld te krijgen. Ja. En ik was zelf nog wel goed in economie. En ik deed ook um, wel eens de boekhouding voor een aantal bedrijfjes. En dan verdiende ik veel en veel meer dan mijn uh, leeftijdsgenoten. En ik dacht, nou, het is eigenlijk een raar verschijnsel... dat als je met geld bezig bent, dat het heel makkelijk is... om ja. zelf ook veel te krijgen. Is 33 jaar geleden dit. Dus de, ja, maar goed, ik denk dat er nog niet veel van zijn. Nee, maar dat is. daarom zeg ik het. Ja, dus, ja. Maar goed, ik heb nooit zo heel veel verder met politiek gehad, wel dat ik vond dat je ja, moest nadenken over hoe je datgene wat we hebben met elkaar zo goed mogelijk verdeelt. Ja. Nou, communisme dus. Ja, het communisme... Ik gaat het nou toch niet als een jeugdzonde <laughs> afdoen? Ik ben niet een communist in, in, in de zaak. <laughs> nou, en dan nee, gaat maar, hij doen alsof het... Een communiste oh, heb je vroeger toch, is. Een, toch een beeld bij van iemand die heel actief is. Ik ben nooit actief geweest in de politiek. Nee, maar het gaat ik gaat hè? Niet per se om jou als politicus. Ja, dat begrijp ik wel, dat je dat helemaal niet wint, Maar dat je gedreven werd door, door dat ideaalbeeld. Terwijl tegenwoordig is het bij het grof vuil gezet daar. Ja, ja nou, ik werd, ik werd meer uh, gedreven door het ideaalbeeld van dat je eigenlijk heel makkelijk het uh, voor mensen anders kan doen... als je op een andere manier ermee omgaat. Dus dat was... het geldt ook voor, voor, voor organiseren... of voor hoe je zorg verleent. Als je op een andere manier naar diezelfde dingen kijkt... Ja. kun je het heel makkelijk anders doen. Dus ja, ik denk... waarom zou je heel veel willen hebben... als je... Uh, als je de, de veel meer mensen... Uh, zeg maar een beter leven nog kan bezorgen? Ja. Dus, dus als ik als je denk dat, geld, dat je zelf veel geld wil hebben, bedoel je? Ja, ik, ik denk van, goh, er zijn, als je kijkt van, van het aantal minima neemt toe in Nederland... dan denk ik van, ja, daar zouden we ons daar eigenlijk voor moeten schamen, vind ik. Er is zo ongelofelijk veel geld. Ben jij um, sinds die tijd erg veel veranderd? Ben ik erg veel veranderd? Ja, ik ben wat <laughs> rimpels en grijze haren gekregen. Qua, qua ideeën uh, denk ik niet zo erg... Ik denk dat het idee over um, ja, hoe je um, ja, vind ik met je talenten wat moet doen, hoe je uh, iets voor anderen kan betekenen, hoe je uh, een beetje een plezierig leven kan leiden, dat, dat soort ideeën. Ik geloof niet dat het zo En ook hoort. dat je de bol eerlijk moet blijven verdelen. Of en ook dat, dat je ververden. de bol eerlijk moet blijven verdelen. Ja. Ja. Ja. Joste Blok, van huis, het verpleegkundige. Um, maar omdat dat niet helemaal goed liep, in jouw ogen ben je toen manager geworden bij een aantal grote zorginstellingen. Ja. En toen ontdekte je pas hoe, hoe raar het was georganiseerd. Je werd helemaal, volgens mij helemaal gek van de bureaucratie. En toen start je in 2006 iets nieuws. Stichting Buurtzorg Nederland. Totaal anders georganiseerd. Um, namelijk zonder hiërarchische structuur. Je werkt met teams van, van verpleegkundigen... En die zorgen er eigenlijk helemaal voor zichzelf, nou ja, min of meer. Dat loopt als een trein, inmiddels 4200 medewerkers. Uh, dat is 4800. Ach, het gaat per week gaat het vooruit. 25 slechts op kantoor. Ja. Let even op dat getal en die verhouding, over bureaucratie gesproken. Uh, 400 teams, nou ja, dat zullen dus ook wel meer zijn. 450. 450, uh, 45.000 cliënten. Ja. 5, ja. 130 miljoen omzet. Uh, dit jaar 180 ongeveer. Mijn gegevens dateren van vorige week. <laughs> en elke maand komen er 200 nieuwe werknemers bij. Nou dat is wel duidelijk. Vorig jaar won je de Beste Werkgever Award. Je hebt er een boek over geschreven, Buurtzorg, Menselijkheid boven bureaucratie. En morgen is dus een debat in de Eerste Kamer over een aantal wetsvoorstellen... over uh, WMO in de thuiszorg, wet maatschappelijke ondersteuning... die gericht is op, op, die, op het beteugelen van die, van die vrije markt in de, in de zorg überhaupt, denk ik. De onvrede is groot in de zorg... Laten we het op de thuiszorg toespitsen. Wat is de kern van die onvrede in jouw ogen? Ja, het uh, onvoldoende luisteren en kijken naar wat we mensen die zorg nodig hebben. Uh, ja, wat, wat, wat, wat er aan de hand is. Uh, heel veel verpleegkundigen en ziekenverzorgden die zijn de zorg ingegaan omdat ze geïnteresseerd zijn in mensen... en wat mensen doormaken... En, uh, wat er gebeurt met mensen als ze een crisis doormaken... of te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En, en de, dat is in elke situatie is dat anders. En daar willen mensen wat mee doen. De verpleegkundigen die willen daar zo goed mogelijk oplossingen voor bedenken. Zodat mensen door zo'n periode heen geholpen worden... en daarna weer zo normaal mogelijk leven dat kunnen dat leiden. Dat drijft je als verpleegkundige, ja. dat menselijke contact. En daar heb je ook heel veel kennis over. Dus je weet, zeker als je een tijdje in dat vak zit dan weet je heel goed dat als je dit en dat tegenkomt... dat het dan verstandig is om dit of dat te doen. En als je dat allemaal terugredeneert naar taken en processen en activiteiten... dan blijft er van het hele vak niks over. Is het zo dat verpleegkundigen daar werkelijk niet meer aan toe komen aan dat wat ze eigenlijk willen, naar mensen helpen? Nou, ik denk dat op het moment, en dat hoor je ook wel vaak terug... dat mensen bezig zijn met een cliënt of een patiënt, hoe je het wil noemen dat ze dat nog wel steeds zo ervaren. Maar door de wijze waarop het georganiseerd is... gaat er in de ogen van veel mensen veel te veel dingen fout. Dus eh, als je wat kijkt... wat gaat er fout? Nou, als je kijkt van wat er nodig is om een goede relatie met iemand op te bouwen... datzelfde geldt voor elke relatie volgens mij... dan kun je dat niet met 20, 30 mensen tegelijk. Dus als, als patiënt, als jij thuiszorg nodig hebt... en je krijgt 20, 25, 30 mensen over de vloer dan is het onmogelijk, zowel voor de patiënt zelf... om een fatsoenlijke relatie op te bouwen... als voor die verpleegkundigen of verzorgende om het overzicht te krijgen van wat er nou echt aan de hand is. Dus eh, als je dat terugbrengt naar een normale verhouding... en je zegt van, goh, mee twee, drie, vier mensen, kan dat wel goed. Hè? Als je veel zorg nodig hebt, dan, dan accepteer je ook wel... dat er een paar mensen bij je over de vloer komen... Maar dan kun je met elkaar ja, zeg maar iets, iets heel ambachtelijks voor elkaar krijgen... en kun je mo aan mooie oplossingen werken. Maar dat is dus, hè, als, je, als je even de, de, het beeld uh, schetst... dat is eigenlijk steeds moeilijker geworden. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is geworden, maar dat is steeds moeilijker geworden... om dat ja. persoonlijke contact op te bouwen en die zorg en die hulp te verlenen... aan mensen die dat echt nodig hebben, thuis. Ja. Wat is daar de oorzaak van dat dat niet goed loopt... Nou, dat wij, Structureel, dat wij redeneren vanuit uh, structuren, systemen en managementmodellen. Dus we hebben heel vaak hebben we de bekostigingen, de financiering van de zorg leidend gemaakt. Dat zie je ook vaak. Je ziet ook heel vaak dat, dat gezondheidseconomen of economen sowieso... dat die dan gaan zeggen van hoe het erbij staat in de gezondheidszorg. Dat zijn vrij, vrijwel nooit inhoudelijke mensen. Je ziet vrijwel nooit een huisarts of een verpleegkundige dat zeggen. Dat zijn... Economen zeggen dat. Dus de zorg is, is vereconomiseerd, om het maar zo te zeggen. En de andere kant is dat de, de zorg als een product wordt gezien... en als een, als een verzameling activiteiten die je in een uh, planningsmodule kan stoppen... en die vervolgens leiden tot een, een, naar mijn idee, een dehumanisering van de zorg. Dus een bijna ontmenselijking van de zorg. Ja. En dat is om het economisch rendabel te maken? Is dat is de veronderstelling. De veronderstelling is dat als je het opknipt in partjes... en je organiseert het dan op zo'n manier dat je de mensen eh, zo inzet... dat eh, als in een koekjesfabriek eh, ieder zijn eigen taken doet... en dat tegen zo laag mogelijke kosten... dat het daarmee dan rendabeler en efficiënter zou zijn. En ik bestrijd dat... Ten eerste. <laughs> nou, je bestrijdt niet alleen, je hebt er een alternatief voor ontworpen. Ja. Dat is natuurlijk veel interessanter om te praten over wat jij dan teweeg hebt gebracht. Want ik, ik, straks na 1 mag u natuurlijk bellen, hè? iedereen thuis, over ervaringen met thuiszorg. Ja, liefst met ervaringen van wat u heeft meegemaakt en wat goed is. Alternatieven voor hoe het dan wel kan. Maar goed, u zal ongetwijfeld dingen hebben meegemaakt. Um, wat is nou het geheim van buurtzorg in jouw ogen? Waarom, dat dan, waarom je dan dus iets, iets kan, kan creëren... wat goed werkt, dat blijkt wel uit die getallen... die dus alleen maar ja. euh, beter worden per week. Waardoor het goedkoper en beter is. Wat ja. is het geheim? Ja, het is niet echt een geheim. Want heel veel mensen, heel veel verpleegkundigen die zien dat direct. Dat als je gewoon aansluit bij de persoonlijke levensloop... en, en de persoonlijke situatie van iemand dat het veel makkelijker is om goede dingen te bedenken... en de goede dingen te doen. En als je dan ook nog het zelf kan regelen met elkaar... dus met goede collega's die je vertrouwt... en die je ook, die je, waarmee je dezelfde taal spreekt... Uh, en je organiseert dat uh, op een overzichtelijke schaal. Um, overzichtelijke ja. schaal is een, team, een teamverband van maximaal... 10, 12 mensen. En die zijn gevestigd in een buurt, in een wijk. En, ja, de, de, de idee is van als je een buurt kent eh, en je, je werkt daar jaren en er wonen 10.000 tot 15.000 mensen... dan ken je ongeveer alle netwerken in die buurt... en weet je ook van welke mensen wellicht welke rol kunnen spelen. Dus op welke manier je vrijwilligers kan inzetten... of de manier ja, ja. waarop je mensen eens naartoe kan laten gaan... om iemand anders te ontmoeten. Dat zijn, dat zijn de, de, de kleine praktische dingen... die allemaal onderdeel uitmaken van een puzzel die je samenlegt om te zorgen dat iemands leven er zo no normaal mogelijk uit blijft zien. Maar goed, als je, als je het zo organiseert, zo klein, zo kleinschalig... Eigenlijk ja. is kleinschaligheid het belangrijkste aspect van het model. Kleinschaligheid, ja, maar tegelijkertijd ook de, de zeggenschap bij de mensen die het doen. Bij die teams? Ja, de, de, de verpleegkundigen die bij die mensen over de vloer komen... die zien gewoon het beste wat er moet gebeuren en hoe dat geregeld moet ja. worden. Dus maar die laat je ook de besluiten nemen die en de nemen verantwoording de dragen. ja. Maar dat betekent dat je de, alle lagen daarboven... de managers en de submanagers en de topmanagers, die haal je weg. Die hoef je niet weg te halen. Die sorry, moet je niet zorgen dat die binnenkomen. Ja, precies. Die zijn er gewoon die niet. Zijn er niet nee. Want daar, daar heb je niks aan in de zorg. Als je het goed nou, organiseert. Nee, maar dat is, dat als, is jouw stelling. En mijn stelling is, als je het op deze manier organiseert... Is dat, wordt dat overbodig. En uh, je, moet, je moet nadenken van... Um, hoe je dat, wat ik net zei, van die teams... hoe je dat zo goed mogelijk ondersteunt. Ja, dat, wat... uh, maar daar heb, heb je eigenlijk nauwelijks mensen voor nodig. Want we hebben tegenwoordig met internet- en ICT-toepassingen... ICT zoveel mogelijkheden dat mensen overal... ten alle tijde uh, met elkaar kunnen communiceren... informatie kunnen ophalen... Uh, kunnen kijken van wat er moet gebeuren. Dus dat is het probleem niet? Dat is nee. het probleem niet. Dus als je, als je internet en ICT op een, op een goede manier gebruikt... dan kun je zowel je communicatie, je informatie op een andere manier regelen... maar ook de manier waarop je met elkaar communiceert over dingen. Dus je, bijvoorbeeld kennis. We hebben uh, uh, ontzettend veel mensen met heel veel nou, uh, ervaring en heel veel kennis in huis die willen heel graag hun ervaringen delen met collega's. Dat doen ze gewoon in het team, door de wekelijkse teambespreking. Maar ook via dat web, dat is een soort community geworden. Waar mensen uh, zeggen van, nou, ik heb uh, zo'n soort situatie meegemaakt. Bijvoorbeeld een patiënt met chemotherapie thuis. En ik wil graag, graag de rest laten weten van wat ik daarin ben tegengekomen. En als dan iemand in, bijvoorbeeld in Groningen ook zo'n soort situatie heeft... dan kan die uh, gebruik maken van de ervaring... Op een andere plek. Ja, en dat is gewoon daar is de juiste technologie inmiddels natuurlijk wel voor. Ja. om dat soort dingen te faciliteren. Ja. Ook als het zelfs als het privacy gevoelig is. mag ik aannemen. Het is dus allemaal beveiligd. Precies, ja. Dus het is op teamniveau. Je moet zien als dat. Normaal gesproken hebben mensen inzicht in een map. met alle gegevens van ja. cliënten. En dit is een digitale map. Ja. Maar waar het dan dus ook om gaat, is dat als je het zo organiseert... dat die verpleegkundigen die dus in teams binnen teams werken... en die in zo'n gemeenschap van 10, 15.000 mensen eigenlijk iedereen kennen... of alle netwerken kennen. Ja. Dus het gaat weer om, om persoonlijk contact. Het gaat het veel en, om persoonlijk contact. En verstandhoudingen die je opbouwt in, in relaties. Dat je dan dus niet meer wegzinkt in een moeras van bureaucratie. In de halve dag, want dat is, dat is de klacht die het meest hoort van verpleegkundigen. Ja. Ik kom helemaal niet toe aan die... Nee, maar dat is een is dus de zorg, want ik moet de hele dag formulieren invullen. Ja, maar dat moet je zien te voorkomen. Dus, dus je moet zeggen van... Ja, maar hoe? Ja, door, is, door, die, door die twee dingen uit elkaar te halen. Dus je zegt, je hebt, je hebt het, het, het, het, uh, uh, het professionele proces, zoals ik dat noem, het, het directe contact met, met de cliënten, met de patiënten. Uh, daar moet eigenlijk niks tussen zitten. Dus je moet zeggen tegen mensen, ga vooral doen wat je vindt dat nodig is om de problemen op te lossen. Wat het dan ook is. In wat het dan ook is. En het, het tweede is eh, zorg dat uh, al die administratie die van je gevraagd wordt als organisatie, dat je er heel kritisch in bent in, in wat daar echt van nodig is. Want jij moet dat toch toch ook als, als jij bent directeur van buurtzorg. <laughs> directeur ja. van Buurtzorg, Dan jij moet ook die administratie zijn verantwoording afleggen ja, ja, en... Precies. Maar dat kun je ook allemaal wel wat anders en slimmer doen. Hoe dan? Door ook weer meer gebruik te maken van uh, de, de ICT-mogelijkheden. Dus je kan aan de ene kant mensen zo weinig mogelijk laten registreren... en toch uh, via je systeem al informatie opleveren... die nodig is voor uh, de zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten of uh, het CHK. En jij bent niet bang dat, me, dat verpleegkundigen... dan te lang met hun patiënten zitten te kletsen? Of ik bang ben. Nee, absoluut niet. Ik denk dat dat. Want dat is de angst in de grote organisaties volgens mij. Want daar. Die moet je. Steunkauze aantrekken is twee minuten. Of wat is het? Vijf minuten. Ja, ja, dat moet je dan eens bijhouden. Ja, ja, ja dat is. Dat, ik denk dat. dat uh, het accepteren van dat soort dingen. in organisaties. dat, dat je dat niet zou moeten doen. Dat dus je, moet, je moet beginnen Wie bij. Wie zou dat niet moeten doen? De Ik. Nee, ik denk dat zo'n directie. Een bestuur van een organisatie. zou moeten zeggen van. Uh, het, het, het op die manier opknippen in zorg en in zorgactiviteiten... Uh, kan nooit tot goede dingen leiden. Dus dat moet je als principe moet je daarover... Uh, maar als, je dat, als je je verplicht voelt om dat te doen... dan vind ik dat je daarover uh, in discussie moet. Met, met je verzekeraar of je zorgkantoor. Maar het is helemaal niet nodig om het zo te doen. Dus als je, als je ervan uitgaat dat die teams alle activiteiten doen... Dan over het algemeen kom je met die tijd eigenlijk prima uit. Dus de tijd is eigenlijk, doordat je het zo opknipt ja. en allemaal onderverdeelt in verschillende soorten activiteiten, wordt het een groter probleem. Als je één iemand of twee mensen over de vloer hebt, die zowel de kleine uh, uh, huiselijke dingen doen, de maaltijd of de, de boterham even smeren, en tegelijkertijd de cliënt verzorgen en eventueel de wond verbinden, dan. Kom je daarmee in iemand die dan alles doet? En dan heb je, of dan weer ruimschoots de tijd. Dus dan is de tijd geen echt probleem. Yo, what up, this white clap? We're very just serenading girls with my cool acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you. I want you to say comes for me tonight, girl I want you to know that I love you And no matter how tough I would appear Only to you I would reveal my heart to him. So tell the police I ain't home tonight Messing around with you is gonna give me life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 I'm in real bitch, I need y'all to do me a favor Someone please call 911 Pick up the phone, y'all. Tell them I just been shot down in the bullets Wel heel erg goed voor Kazeloon uitgekozen. Deze muziek van mijn gast Jos, de Blok, initiatiefnemer van Buurtzorg Nederland. Um, dat heb je hem echt met smaak en zorg uh, uitgekozen ja, voor ons. Advies van mijn zoon. Want? Nou dit. Um... Ja, ik had er nog nooit van gehoord toen ik 4,5 jaar geleden op vakantie was. En hij zei van, um, dit is een zanger en ik weet zeker dat hij nummers zingt die je prachtig vindt. Hmm. En ik keek naar de hoes en ik dacht, nou, dat is helemaal niks voor mij. Hij zei, nee, je moet er eerst eens naar luisteren voordat je daar een oordeel over geeft. En hij was 17 toen, denk ik. Dus nou, ik met tegenzin eigenlijk die uh, cd meegenomen... Nou, ik denk dat ik hem wel een paar honderd keer gedraaid heb. Er staan zulke prachtige nummers op. Ja. En het gaat dus over een, een, het is een rapper die uh, opgegroeid is in een uh, ghetto. En hij zei vandaag nog, van hij, zijn vader was uh, predikant. Ja. En hij heeft zo'n mooie combinatie gemaakt van die verschillende werelden van de ghetto. En toch een soort perspectief voor de toekomst. En dat, zie je, dat hoor je terug in die liedjes. Ja, ja. Dus ik, ik denk, ja, de les die hij me leerde van... Uh, ja, ga niet te gauw af op je eerste oordeel, maar kijk en luister eerst voor voordat je... Hm. Dat vond ik wel... Uh... Maar je zoon is dus ook wel een, een aardje naar zijn vaartje. In die zin dat hij snapt wat het perspectief bieden is in een wereld die anders... Ja, het is een uh, slimme jongen. <laughs> en, en dat ben jij ja, dus ook. ook wel. En, en, en... Nou, het gaat maar om het perspectief bieden in een wereld die ja. anders uitzichtloos is. Ja, ja. Nee, dat, uh, dus ook het, het, het kijken in naar dingen. Um, en als verpleegkundige vind ik dat je dat ook steeds zou moeten doen. Van welke oplossingen bieden nou een beter perspectief voor mensen die eigenlijk een crisis doormaken? Hmm. En dat, dat is ook het, het mooie, dat is heel ambachtelijk. Doe jij dat nog steeds zelf? Ik uh, doe het uh, zeker in de zomer nog. Uh, dan laat ik me inhuren door teams, die, uh, die mogen me dan uh, boeken. Echt waar? Ik... Je, je boekt de directeur en die komt dan een, dag, een paar uur ja. of een dag? Nee, nee, dan ga ik een dag de ochtend mee de medewijken. Of de wijken, dan krijg ik een programma. En dan is het middags dan lunchen we meestal samen. En dan hoor ik uh, wat ze van de dingen vinden. En, dus dat, is... en, dat, en dat, dat doe je dan? Waarom doe je dat? Nou, het is de plaats omdat ik het heel erg leuk vind nog. Het, het werken met mensen en het verzorgen van mensen is, is heel leuk werk. En het tweede ook wel, ik vind het erg belangrijk dat ik een, een het gevoel blijf houden van dat uh, alle mensen die bij ons werken, ook steeds weten dat het daarom gaat. Het gaat alleen maar om in ons soort werk om op een goede manier de cliënten te helpen. Ja, en dat is een perspectief bieden in, in, in en dat het leven is, van ja, mensen. Ja, in, in, in alle omstandigheden steeds kijken hoe je het best mogelijke perspectief kan bieden. Zelfs in terminale situaties zorgen dat mensen die laatste periode zo goed mogelijk ja. doormaken. Waarom kan jij dat zo goed? Uh, nou ja, ik, ik was van jongs af aan geïnteresseerd in mensen. En waarom mensen de dingen doen die ze doen. En mensen de, de dingen doormaken zoals ze ze doormaken... en wat ze daarbij beleven. Ja. En als je daarin geïnteresseerd bent en je houdt van mensen... dan ja, ik denk ik dat het logisch gevolg is... dat je daar waar je kan mensen ook verder wil helpen. Tenminste, dat, dat was wel iets wat er... Mijn moeder was gezinsverzorgster. En dat hebben we wel met de paplepel in gegoten gekregen. Dat dat wel heel belangrijk was. Maar dan gaat het toch ook voor ver verder kijken... dan de klacht lang is bij mensen. Ja. Wat is leven überhaupt? En hoe... Ja, precies. En, en, en hoe ziet dat leven van deze mensen eruit? Uh, hoe gaan zij al met de dingen die zij meemaken... Wat zijn hun mogelijkheden daarin? En hoe kun je daar ja, zeg maar, zoveel mogelijk bij aansluiten? Dat is, en dan, dus elke situatie, dat zijn dus geen, geen standaardproducten. Het, het gaat om een, om een, een oplossing die, die alleen in die situatie past. En dat, dat is het ambachtelijke van het vak ja. ook. En moet je dan, moet je, moet je jezelf ook inzetten? Dan? Als, als mens, als verpleger, ja, je eigen juist. ervaring, wie je bent, ja. je eigen vraag, je eigen trouwens. Nee, ja. Is dat een van de redenen waarom het... Niet iets voor iedereen weggelegd is. Dat je, dat... Ja. ja, ik denk mekaar helpen is voor iedereen weggelegd. <lacht> Volgens mij. Alleen de manier waarop en het vakmatige. Ik denk dat, dat daar wel een aantal eigenschappen voor vereist zijn. Ja. Nou, dus nou, dat je wel. Welke? Nou, in levensvermogen. Ik denk dat je goed moet kunnen snappen. Van hoe, hoe, hoe iemand in zijn manier van uh, omgaan met de dingen. Hoe dat eruit ziet en uit kan zien. En hoe je daar. Uh, iemand verder in kan helpen. Dus als je, als je te veel uitgaat van je eigen normen... Hè, ja, dan ga je in veel gevallen mensen niet veel verder helpen. Dus je moet, je moet snappen van hoe verschillend dat kan zijn. En dat is ook wel, vind ik, een probleem in de zorg in zijn algemeenheid. Dat die oppervlakkige kant benadrukt wordt. Dus de zichtbare kant. De activiteit, de handeling. De activiteit, de ja. handeling, de wasbeurt. En dat eigenlijk de onzichtbare kant... dus het, het verbinding maken en het... vertrouwen winnen en het zorgen dat je... op de juiste moment... de juiste inschatting maakt... ja dat, dat is veel implicieter. Dat kun je allemaal niet zo zichtbaar maken. Maar dat is wel het belangrijkste deel van de zorg. Ja. En, en, en heel veel mensen die in de zorg werken... Die, die herkennen dat en die zien dat direct. Als je daar de, de goede verpleegkundige de ruimte voor biedt. Wordt de zorg dan goedkoper? Ja. ja, want je anticipeert op wat er gaat gebeuren. Dus je voorkomt een heleboel problemen. Ja. Wij, wij zijn nu heel veel dingen aan het doen... die problemen geworden zijn... omdat we onvoldoende ja. anticiperen. Als je kijkt naar het CJZ bijvoorbeeld, de indicaties... heel veel indicaties worden pas gesteld als er een probleem is. Dus mensen kunnen pas een beroep doen op zorg als ze een probleem hebben. Terwijl voor heel veel dingen... Dat is helemaal geen zorg nodig gehad als er op tijd uh, zeg maar iemand was langsgekomen... eens dus even te kijken van uh, hoe kunnen we dit voorkomen. Als dit nou zo is, Jos de Blok. Um, en, ik, en, en, en, en er zijn ook economen die meeluisteren en die, ver, die dit verhaal kunnen snappen. Het is namelijk zo logisch en vanzelfsprekend. En als je tegelijkertijd een, een model hebt ontworpen van hoe je het kunt organiseren... dat die zorg op tijd op de goede manier zo aangeboden kan worden... dat je een hele hoop ja. voorkomt en het goedkoop houdt. Hoe kan het dan zijn dat we dat niet allemaal nu zo gaan organiseren in Nederland? Nou, ik, ik, er is nog geen één econoom bij me langs geweest. Die ja, maar ze luisteren wel. Allemaal naar die, Casaluna die, die belangstelling had voor wat wij doen. Dat vind ik verschrikkelijk. Wat, wat door... je ziet is dat, dat uh, economen over het algemeen belangstelling hebben voor systemen en structuren. Maar wat er nou zich precies afspeelt tussen die cliënt en uh, die wijkverpleegkundigen. En hoe dat de, de, tot verschillende uitkomsten kan leiden... daar is heel weinig belangstelling voor. Dus je ziet dat... Nee, maar jij zegt toch ook dan vervolgens... Denk je, ja, het zal het zal oké, okay, laat ze dan geen belangstelling dan hebben. Ze hebben belangstelling voor cijfertjes. Maar dan, vertel, dan leg je ze toch die cijfers voor? Nee, goed, natuurlijk. Wij, we, we trekken stad en land door om overal te dat vertellen ik. Van hoe dat uitpakt. En ik zeggen, Inclusief in Den Haag. Want je ja, bent ja, ja, talloze ja, nee, politici al op bezoek ik, geweest. Ja, we hebben alle politieke partijen op bezoek gehad. En dus, ze zeggen allemaal, Jos, je doet en, het geweldig. En, en, en, over het algemeen hoor ik allemaal helemaal terug... dat mensen enthousiast zijn ja. over wat ze zien. Maar, wat maar je, hoe kan het dan dat het niet... Nou, over om... heel Nederland wordt, om in, in een hele uh, manager, managers taal te spreken... over, over heel Nederland wordt uitgerold. Oh, uitgerold. <laughs> Zo. Ja. Nou, ja. Dat is toch... Ja, ik, ik denk dat uh, heel veel mensen toch wel opgegroeid zijn... met beelden van hoe je dingen moet organiseren. Waarbij uh, structuren, uh, managementstructuren ja, bijna uh, ja, uh, uh, uh, een vast onderdeel zijn. Dus het, uh, de eerste jaren... We zijn toen, gek met z'n allen. De, de eerste jaren toen we bezig waren... toen waren de standaardreacties van... ja, dit kan nooit goed blijven gaan. Of uh, wacht maar tot het groter wordt. Of uh, wacht maar uh, tot er dit of dat gebeurt. En nou ja, dat is nu wel gestopt. He? Na vijf jaar is wel gebleken dat het eigenlijk... in alle opzichten wel uh, heel stabiel is. Uh, maar dan zie je toch nog wel... Ja, heel, heel veel aarzeling. En ja, maar goed, hij dan toch niet een beetje management nodig? Uh, <lacht> dat, dat soort dingen krijg ik dan uh, wel te horen. Ja, ik, ik ben er zelf nog steeds verbaasd over waarom gewoon niet heel veel meer organisaties dit gaan doen. Maar organisaties die. Al die, al die, hoe reageren al die organisaties? Waar jij, want nou, daar, kom je denk, ook, daar kom je ook op gesprek. Ja, ja, ja. Nee, ik, ben, ik ben in veel organisaties geweest en, en veel uh, collega's zeggen wel... en uh, geven het ook wel aan van ja, we zijn door wat er afgelopen dertig jaar uh, gebeurd is. Of dat nou vanuit de politiek is of vanuit uh, de verzekeraars of, of noem het maar op. Zijn we de verkeerde kant op gegaan. Dus dat wordt wel door iedereen herkend. Maar als je eenmaal in een, een, een opbouw zit zoals die is nu, dan is het heel lastig om terug te gaan. Maar dat en komt omdat die organisaties, die willen zichzelf, al die managers willen zichzelf natuurlijk in stand houden. Die willen zichzelf niet overbodig maken. Maar dat is wat je ze vraagt. Ja. Als je zegt, kijk het kan anders, dan vraag je eigenlijk aan al die managers en al die, al die bestuurslagen, verdwijn, verdamp. Laat <lacht> het de verpleegkundige zelf onderling zien? Ik vind het wel de boodschap van, van: ga nou eens gewoon kijken en proberen of als je het zo doet, of dat niet tot veel betere uitkomsten ja. leidt. Ja, eigenlijk zou je dat gewoon. Uh, ja, dan snap ik wel dat het tot Dovermans oren is gericht. Nou, ik weet niet, natuurlijk zijn heel veel van die mensen die op die plekken zitten ook ooit verpleegkundigen geweest. En moeten ze diep in hun hart ook zien en voelen dat het eigenlijk ook wel heel anders kan. En ik denk dat er ook wel veel bij zijn die dat vinden. En die op zoek zijn naar een weg om dat ook wel voor elkaar te krijgen. Dus ik verwacht ook wel dat de komende vijf jaar dat op steeds meer plekken wel er meer beweging gaat komen. Ja, ik, ja dat, ik, dat is een hoop die ik mooi vind. Maar ik, ik, ik heb de, ik, mijn, mijn angst is veel eerder dat dat niet gebeurt. En dat ondertussen, omdat de kosten voor de zorg steeds groter worden... Dat die economen nog steeds blijven zeggen: ja, dat moet je, dat moet je dus allemaal efficiënter en, en uh, anders aanpakken. Met desastreuze gevolgen. Daar wordt deze dagen ja. natuurlijk in het katshuis nog steeds over vergaderd. Ja. Door economen. Ja, nee, maar daar, dat ben, daar ben ik wel mee eens. Daar maak ik me ook wel zorgen over. De, de, ik vind dat de hele zorgwereld te veel wordt gedomineerd door bedrijfskundigen en economen. Ja. En te weinig door uh, uh, inhoudelijke mensen die echt verstand hebben van. Uh, hoe je in die zorg uh, op verschillende manieren... met de problemen van mensen om kan gaan. En hoe zou jij dan jouw succes kunnen vergroten? Nou, Door, door, zo, uh, gewoon, uh, door iedereen door, tot buurt, buurtzorg te laten toetreden? Nou, we hebben niet een, een, een, een, dat als doel of zo. We zeggen wel, zolang uh, het, het uh, uh, zowel voor, voor patiënten... als voor uh, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden beter is... zijn ze van harte welkom bij ons. Ja. En, nou, want, want de uitbreiding kan zo gebeuren dat je zijn er, nog, er zijn steden en plekken in, en buurten in Nederland waar, waar je niet ja. teams hebt. Ja. Dus die zijn aangewezen op grotere organisaties. Maar het kan in elke stad. Elke kan buurt overal. kan het gebeuren. Ja. Er is geen rem op. Is geen en rem -op. zit daar niet een gevaar -op. op dat jij dan te groot wordt als buurtzorg Nederland. Dat je het toch als met die 25 mensjes in het in kantoortje <laughs> in. in uh, nee, maar je, in moet Oostland... zie, je, moet, je moet niet vanuit een traditioneel organisatiebeeld kijken. Die, die, kijk, die teams. Dat was vroeger al bij de, de tijden van de kruisverenigingen. Dat zijn eigenlijk kleine organisaties die het doen. Dus die mensen die doen gewoon alles. Die zorgen voor eigen collega's, voor hun eigen opleiding, voor hun verantwoordingen, noem het maar op. Dat vinden ze helemaal niet ingewikkeld. En dat doen ze hartstikke goed. Dus, en dat kan zo omdat je zeg maar, die automatisering op die manier gebruikt. Um, ik denk dat, dat uh, of, wat het verschil tussen 50 teams bijvoorbeeld en nu 450, merken wij ook nauwelijks. Dus de, het, het werk gebeurt gewoon in de wijken en de buurten waar die teams zitten. En dan gebeurt ook de, de, zeg maar de verantwoording en de, de contacten met de huisartsen en dan noem het maar op. In heel veel organisaties worden heel veel van dat soort dingen naar boven getrokken. Dus dat wordt door... De Lagen die erboven zitten ja. gedaan terwijl wij zeggen: of het nou om strategische dingen gaat of om de dagelijkse dingen in het dagelijks werk, dat kan prima gebeuren door de wijksplecht en dus Je vergeeft al die mensen dus veel meer vertrouwen en, en verantwoordelijkheid. Ja, dus geen enkele reden om het niet te doen. Nee, sterker nog, gaan ze daar niet veel beter van functioneren. En, en het werk wordt er leuker van, en ze komen ook nog met een beter gevoel thuis. Oké, okay, dus het kan je zou met je zou met die ene. Vlek, die olievlek van de buurt zo zou je toe kunnen komen in Nederland als iedereen er naartoe zou komen. <laughs> ja. nee, maar ik zit even af te tasten, ja, nee. buiten is dat nou de grens? Nou nee, als Kijk, het ik wat ik zei moet je een zeiden... sluipende, re, re, kleine, ritselende revolutie vroeger, doen vroeger had je uh, de landelijke uh, kruisvereniging, ja. de Nationale Kruisvereniging. Toen vroeg niemand zich dat af van tot hoever kan het gaan. Er was gewoon één nationale kruisvereniging. En je had in elke plek, elk dorp, elke wijk in de stad... had je wijkverpleegkundigen werken... die allemaal op dezelfde manier werkten. En nu plotseling, daar hebben we, nu hebben we 3500 thuisorganisaties in Nederland. Hm. Dus nergens ter de wereld denk ik waar er zoveel zijn. Uh, en eigenlijk hebben we geen idee van wat dat nou voor uitkomsten oplevert... Dus mijn idee is, we moeten terug naar het vakmanschap. En we moeten veel meer terug naar wat zijn nou goede werkwijzes. In plaats van, ja, hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk organisaties hebben? Ja. Wat ja. gebeurt er met fouten? En een van de redenen voor bureaucratie is dat er moet verantwoording afgelegd worden. Een lager, hoger lager, een nog hogere lager tot in de Tweede Kamer. Als er fouten gemaakt worden, dan staat iedereen op stelte. Dat gebeurt bij jou, ja. verpleegkundigen natuurlijk ook, ja. in die kleine teams. Worden die, is dat dan een manier om het te, te verdoezelen, een beetje te verdonkere manen? <laughs> nee, en een van de basisdingen om dit vol te kunnen blijven houden... en, en steeds verder te kunnen uh, ontwikkelen, is, is uh, openheid en, en, en reflectie en dialoog met elkaar. Dus in teams wordt wekelijks met elkaar gesproken over de dingen die mensen tegenkomen in hun dagelijks werk. En uh, er worden cliëntbesprekingen gehouden. Er wordt op ge, uh, geref, gereflecteerd door de collega's. En Wat gebeurt er met fouten als, als er iets mis is gegaan? Als er als echt dingen misgaan, dan wordt dat gemeld. Er is een, uh, ja, het is een vaste procedure voor. Dat valt er heel erg mee als je kijkt naar de mate waarin dat dan gebeurt. Maar natuurlijk, er gebeuren wel eens dingen... die erg vervelend zijn, ook ja. voor de verpleegkundigen zelf. Sure, yeah. Mensen die vallen of die uh, ja. iets, iets naast meemaken. Nou goed, dan wordt er op dat moment gekeken van... Uh, hoe kunnen we zorgen dat de consequenties voor die cliënt... zo beperkt mogelijk blijven. En een, een enkele keer komt er dan wel een keer de verzekering aan te pas. Dus dan is er als er een bepaalde schade bijvoorbeeld is opgetreden... dan uh, wordt dat door de verzekeraar vergoed. Dat is, uh... Weet je wat ik nou eigenlijk zo aardig vind? Je, je kunt dit, dit zo'n structuur, ja. zonder hiërarchie... maar kleine teams verspreid over het hele land. Dus die kun je zien als een soort cellen. Ja. Maar dacht het communisme vroeger nou ook niet zo... Dat je, dat je het op die manier moest organiseren? Gewoon allemaal, overal kleine cellen... <laughs> Of nou, mensen nee, die volgens mij de heb je het dan meer over Al-Qaeda. Nee, dus, nee, nee, nee. Nou ja, misschien. <laughs> nou, nee, <laughs> dat dacht ik, ik, ik nog niet denk, meteen. Ik, ik denk dat uh, als je kijkt naar uh, hoe, het, hoe het communisme zich ontwikkeld heeft... dan is dat een, een vrij hiërarchische bureaucratische uh, ja, later, ja, uh, nee, ontwikkeling geworden. Nee, maar de basis de de van, van... ja, kijk, Als je kijkt naar de ideeën over arbeiders zelfbestuur... dan ligt het daar heel dicht uh, ja. tegenaan. En ik denk ook dat dat mechanismes zijn. Maar het zijn meer sociale structuren... die ook in andere culturen heel veel positieve effecten blijken ja. te hebben. Of nou, in, in, in Schotland de clans bijvoorbeeld neemt. Of de wijze waarop in, in, in uh, uh, Australië of Nieuw-Zeeland... de Maoris met dingen omgaan. Dat is allemaal gebaseerd op hoe je in sociale structuren... met elkaar de dingen regelt. En dat is gebaseerd op... Manieren die voor de mensen die het doen, eigenlijk heel logisch en vanzelfsprekend zijn. En als je daarop aansluit, dan, ja, dan hoef je eigenlijk niet te sturen, want dan is het werk stuurt vanzelf. Dus dan doen mensen dingen die logisch zijn en heb je een groot deel van het organiseren heb je al geregeld. Ja. Dus het idee is van je moet ja veel dichter staan bij wat voor mensen vanzelfsprekend en logisch is. Ja. En zoals het al eeuwen gebeurt. We hebben soms het idee dat we de laatste dertig jaar allerlei geweldige dingen bedacht hebben. En vergeten uh, soms van wat er al in die tijd daarvoor al lang bedacht was. We moeten terug en niet vooruit, maar met behulp van de nou, ondersteuning ik, de, de technologie dan natuurlijk. want ja. dat kan dan een, een uitkomst bieden. Nog één ding, je hebt ruzie met Achmea. Is dat zo? Ja. Dat gaat aardig goed. Ja, dat gaat een goed. ja, nou, nou, goede kans. Daar geloven we even net helemaal niks van. Tot nog <laughs> ging het goed, maar, nee, maar die vond toch dat je, te, dat, dat je te groot werd en te veel succes had eigenlijk? Nou, het punt was meer dat. Uh, de zorgverzekeraar is dat dan, hè? Ja, ja, ja. Nee, wij worden, wij worden betaald door, de, door het zorgkantoor. Dus dat, dat is gelieerd aan, aan de zorgverzekeraar. En die zijn wel heel verschillend met ons omgegaan. Dus als je kijkt naar uh, de verschillende. Zorgkantoren, dan zie je ook terug in de regio's dat we bijvoorbeeld in het gebied van mensen zijn we het hardst gegroeid. Daar was eigenlijk de stelling van op elke plek waar mensen voor jullie kiezen, daarvan willen wij ook zorgen dat dat mogelijk is. Mm -hmm. Nou, in andere, maar goed dat geldt ook voor, voor VGZ, was de eerste jaren erg moeilijk om, uh, om ertussen te maar komen. wat konden ze dan voor bezwaar tegen jullie hebben? Als het goedkoper is en beter nou, is, daar zijn ze toch voor. Nee, nee, zo werkt dat toch blijkbaar niet. Er zijn allerlei menselijke relaties met de bestaande aanbieders. En nou, daar hebben ze, dus daar bestaat ook een soort loyaliteit naartoe. Dus uh, wij verstoorden in een aantal gebieden, verstoorden wij die relaties. Dus we kregen ook van sommige zorgkantoren een brief... van we vinden het geweldig wat jullie doen. Maar doe het vooral buiten ons gebied, want anders <laughs> hebben we er zo'n last van. Joens, <laughs> horen jullie dit in Nederland? Goed, um, los de blok. Dankjewel. Graag Graag oh, wacht even. Ik, zie, ik, hoor, ik hoor nu nog dat ik, dat ik drie minuten heb. Ik dacht, dat hoorspel komt er weer aan. Het bureau. Dat is, dat is hier ook een beetje van geschrokken. <laughs> dus... Um, nee, dan hebben we nog wat tijd over. Nou, ja, mooi. Ik was al aan het, je hoorde het, ik was al aan het afronden, maar dat hoeft helemaal ik niet. Ik had mijn glaasje wijn ook nog niet op. Nou, ja, goed je gaan. Um, f, Heb jij nu nog een, een, een droom die je graag zou willen verwezenlijken? Ja, ik heb wel verschillende dromen. Het is niet klaar of zo? Nee, nee, het is lang niet klaar. Het is nooit klaar. Dus, maar... Nee, we zijn bezig met uh, de jeugdzorg, met de buurtzorg Jong. Zijn we zijn nu op twee plekken begonnen. Daar een, valt nog een hoop aan te verbeteren. We hebben buurtdiensten, Ja, zeker. Dus dat kan nog maar in het begin. Kan je dat, want als het nou ergens ook wat was en dat, dat het echt misging, hè, met, ja. met zelfs dodelijke afloop in absoluut hele tragische gevallen, er is een versplintering ja. over, over allemaal instantietjes en verschillende ja. dossiers die bij verschillende bureaus liggen. Dus ja, kind, kinderen zijn vaak de kind van de rekening. Ja. Valt dat, dat met de manier waarop jij werkt bij Buurtzorg Nederland? Ja. In een, als het ware in een, klinkt zo vanzelfsprekend als je erover ja. vertelt. In een, dus ik zeg in een handomdraai op te lossen. Ja, nou, het, het klinkt misschien heel eenvoudig, maar het is wel zo. Ik denk echt dat, dat door uh, op een andere manier ook daar met de relaties om te gaan... meer te anticiperen op wat er gebeurt... sneller in te sprengen als iets samen of verkeerd dreigt te gaan... dan kun je veel meer in de eerste lijn oplossen... Uh, kun je ook uh, een zeg maar veel veiligere omgeving voor kinderen uh, creëren. Maar dat vraagt een andere houding. Dus wij, wij zijn in de loop der jaren steeds meer gericht uh, op, op protocollen en procedures. En, en veel minder op het, het handelen en het, het nou ja, proberen luisteren, uh, ik zeggen, te voorkomen. Kijk, kijken en luisteren zou ik zeggen. Ja. En de, kijk, de mensen die dat werk doen. Uh, daar zit vaak het probleem neer. Die, die, die vinden het uh, vaak een bevrijding... als ze het op die manier kunnen doen... en als ze de ruimte krijgen... om gewoon aan de gang te gaan met uh, wat ze tegenkomen. Uh, dus ik, ik denk dat, dat uh, we zijn nu in twee plekken begonnen... Enschede en Amersfoort... En er is een hoop belangstelling voor. En, en, en wat zijn dat? Dan ga je nieuwe teams creëren? Speciaal voor Kleine jeugd, teams, kleine teams met, met jeugdverpleegkundigen, met pedagogische medewerkers, met maatschappelijk werkers. Die in met, één team weer dus, in zo'n ja, zo zo team. zitten. En uh, die op, op verwijzing van een huisarts bijvoorbeeld. of van een uh, signaal vanuit de buurt uh, gewoon aan de gang kunnen gaan. Als ik ooit. Thuiszorg nodig heb, Jos, dan bel ik jou. want nou, je, je, hartstikke goed. Je, je, je mag jou altijd bellen, hè? Je mag ik. me altijd ja, niet. Ja, ja. Nou, dat heb ik dan weer geregeld. We dus zien elkaar. Ze doen het toilet. Ik vind dat je een geweldig uh, um, idee ten uitvoer hebt gebracht. Ik dank je wel. Nou, hartelijk bedankt. Veel succes. Er is al een, een uh, luisteraar die e-mailde van: waarom wordt het niet veel bekender? Uh, buurtzorg, ja. De, uh, huisartsen moeten erbij betrokken. Huisartsen moeten het weten. Nou, er valt nog wat aan te doen. Misschien dat we dat na ene gaan doen. U kunt uh, bellen over uw ervaringen met thuiszorg. Zijn er alternatieven? Heeft u ervaring bijvoorbeeld met buurtzorg? Om maar eens iets te noemen. Heeft u zelf plannen gedacht? Bent u verpleger? Wat zijn de ervaringen van ver verpleegkundigen in deze wereld? Er zijn een schat aan verhalen te vertellen. Tot zometeen na de klok van 1 na het bureau. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Met koning... Ook oh, goedemorgen. Hier is mevrouw Wichpold voor je. Dank u. Met koning... Met mevrouw Wichpold. Mijn man is ziek. Ach, <laughs> wat scheelt hem? Schrikkelijke hoofdpijn. <laughs> Dat is vervelend. De deur in de ja. steeg was niet open. Wilt u het doorgeven? Ik zal het doorgeven. Hij zal er morgen wel weer zijn of anders maandag. Goed, wens u een beterschap? Dank u wel. Dag, meneer koning.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 Eerlijk gezegd, is dit de enige plek op dit bureau waar ik me op een plaats voel. Zal ik het niet van je overnemen? Nee, goed. Als jij in jou en in mijn kamer de kachel verstaan wilt maken. Is Wimpel nou alweer ziek? Dat is nu al de derde keer deze maand. Hij heeft hoofdpijn. Balk vraagt of u Hendricks wil bellen. Gelukkig dat we die tenminste nog achter de hand hebben. Nee, is niet? Ja. de pas. Geef u maar.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 Nee. Nee. nee, op en neer. Je kan het niet. Ik kan het niet. Of, uh, bijna niet. Nee. En, en ik kan het niet heen en weer bewegen. Nee. Gek. Nou. Heen en weer, daar is niks aan. Nee. Kijk. Heen nee, nee, op en neer. Nee. De vraag is natuurlijk wat dat zegt van onze karakters. Nou. Wil jullie nog een kop koffie? Mm.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 Een hele mooie droom. Heb je die ook aan Beerta verteld? Nee, aan Beerta vertel ik geen dromen. Ik heb onlangs nog een mooie droom gehad. Nou, we toch bezig zijn. Ja, ik droomde dat ik met mijn moeder op mijn schouders de Valerius-kliniek inging. Hm? En mijn moeder moest naar de vrouwenafdeling en ik naar de mannenafdeling. Daar bood een man me een filocactus aan. Huh? Heb je hem op zijn bek geslagen? <lacht> nee, maar ik reageerde heel verontwaardigd. Van homoseksualiteit ben ik niet gediend. Heb ik gezegd. <lacht> heel goed. Mooi droom. Ja. Ik was er tenminste heel tevreden over.